Katerin Straatman met het NOS Journaal. In Polen is het lichaam gevonden van een van de twee speleologen... die in een diepe grot zaten opgesloten. Ze zaten sinds afgelopen weekende gevangen... nadat het toegangstunnel was ondergelopen met water. Sindsdien zijn reddingswerkers bezig geweest om de onderzoekers op te sporen. Met kleine explosies proberen hulpverleners toegang te krijgen... tot afgesloten delen van de langste en diepste grot van Polen. Van de nog vermiste speleoloog ontbreekt nog ieder spoor. Noord-Korea is zowel klaar voor dialoog als voor confrontatie met de VS. Dat zegt de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee reageert hij op zijn Amerikaanse ambtsgenoot Pompeo. Die zei dat zonder denuclearisatie de strenge sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven. Volgens de Noord-Koreaanse minister werd Pompeo daarmee een donkere schaduw over de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee landen. In de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn zeker vijf mensen omgekomen toen ze in de verdrukking raakten bij een rapconcert. 21 mensen raakten gewond. Er waren duizenden mensen afgekomen op het concert van rapper King. Nog voor het concert begon ontstond er een vechtpartij bij de ingang van het overvolle stadion, waarna er paniek uitbrak. Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar meer dan verdubbeld. In 2009 waren zo'n 18.000 mensen dakloos. Vorig jaar waren dat er bijna 40.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het leger des Heils ziet verschillende oorzaken voor de stijging. Volgens de organisatie neemt de druk op de GGZ toe... zijn er te weinig betaalbare woningen... en is het aantal bedden in de nachtopvang beperkt. De Bosnisch-Nederlandse regisseur Ena Sindyarevic heeft de prijs voor de beste film gewonnen op het filmfestival van Sarajevo. De film Take Me Somewhere Nice gaat over een tiener die van Nederland naar haar moederland Bosnië reist. Aan de prijs is een geldbedrag van 16.000 euro verbonden. Het weer het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 24 tot 27 graden. Wel kan smiddags aan de kust een frisse zeewind opsteken. Dit was het NOS Journaal.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 I think of you. I need all Take up my hands like a dynamite. Tell all your worries and toss your facts to be tame in the pain when you realize uh, You gotta move. You gotta move.